God be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 De lancering van de Space Shuttle Endeavour is voor de vijfde maal uitgesteld. Net als gisteren en eergisteren maakte onweersbuien de lancering in Florida onmogelijk. Eerder leidden technische problemen tot het afgelasten van de lancering. Donderdag probeert NASA het opnieuw. Met deze vlucht moeten zeven astronauten naar het ruimtestation ISS worden gebracht. De Engelse voetbalbond heeft Newcastle United verboden om volgende week zondag in Utrecht een oefenwedstrijd te spelen tegen FC Utrecht.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 Eerste uur van deze zondag in Kennemerland op zondag 28 juni 7 over 2 op de beide zenders AB Radio ZFM. En uh, besloten om er dus een beetje een ouderwetse, ja, Zandvoortse Eterpiraten toestand van te maken wat muziekkeuze uh, betreft. Ooit uh, is uh, deze zender van ZFM uh, ontstaan eigenlijk uit uh, drie uh, etenpiratenrij uh, mensen. En dat uh, waren onder andere de zenders Delta Radio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 ...onmiskenbare hand van Nile Rodgers en Bernard Edwards. Een uh, aantal grote hits op hun naam staan... ...met name in de uh, Dance Classic circuit... ...of tenminste in het R&B en Soul circuit. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dance, dance, dance. En Jouser, Jouser, Jouser, zoals die ook te de boek staat. Het is bijna 13 minuten over 2. Uh, we gaan dus eventjes terugblikken op uh, een interview... ...wat ik eerder had uh, in de maand mei.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 Nou ja, de duet, dat is uh, wat Gerrit en, uh, en Manon dus oh, gaan ja. doen. Uh, wat, uh, wat gaan jullie uh, drieën dan nog doen? Uh, ja, want jullie hangen uh, er niet zomaar uh, bij, nee, neem ik nee, aan. Nee, nee, zeker nee. Wij uh, versterken elkaar natuurlijk met een nummer Lien uh, Starmaker doen we. Uh, dan noemen we dan het duet. En um, ja, we zouden eigenlijk nog CD de Prayer gaan doen, maar het ging niet door. Dus uh, die vul ik even op met een uh, klein uh, vertrouwd solo ja. voor Zandvoort. Even wat anders. Maar uh, je hebt nou een half jaar met mij een radioprogramma gedaan, maar... Linon Mee, Me. Weet je ook van wie het was? Ja, hoe heet hij nou? Club Nouveau. Club Nouveau? Ja. Is het On me van Club Nouveau? Nee, toch? Nee, nee, nee. Volgens mij? Bill? Bill bil. bil Widders? Ja. Dan word ik teruggefloten. Ja. Maar goed. Ja. <laughs> Dat is, uh, goed. Maar ik wens jullie allen uh, heel veel plezier. Dat is uh, lijkt mij Shana? toch... Shanna, die, die heb ik nog helemaal niet gehad.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 Want volgens mij moet dat nogal gewoon lukken. Dus uh, weer terug naar dat interview. Uh, wat ik dus had met uh, deze mensen. Dan ga ik nog even naar Shannon dan nog? Dan uh, hou ik er echt mee op. Maar wat is. wat zeg jij? Nee, nee, niet. nee maar ik Nee, ik vreet je niet op hoor. Nee, nee, nee, helemaal niet. Maar wat. wat. wat, uh, wat uh, ja, want. wat, wat Joy zegt. Uh, het is een. ze het het zijn met z'n vijf. Dus het is makkelijker om. Uh,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 Uh, nou heb je mij ook verteld, voordat we dus, uh, met dit uh, even stonden te praten. Dat uh, ja, de opleiding zorgt natuurlijk ook voor dat je dus niet in zomaar kinderachtige plekken komt te staan. Shane uh, zei geloof ik uh, dat, uh, dat je een uh, ja, concert gebouwd, daar kom je niet zomaar. Ik heb er zelfs een solootje mogen doen. Dat is uh, toch oh, wel even wel heel apart. Dan. Dat is heel apart. Ja, het, het was niet uh, heel veel, het was gewoon...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 Dank je wel. Ja, graag gedaan.